Zes uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdiek. En met straks in het NOS Radio 1-journaal... de PvdA dringt in de Kamer aan op sluiting van de Ibn-Galdun-school. Eerst het NOS-journaal, door Megens. De leiders van de G8 hebben in een slotverklaring... de strijdende partijen in Syrië opgeroepen het geweld te beëindigen... en vredesbesprekingen te beginnen. In de slotverklaring, na de tweedaagse top in Noord-Ierland... staat niets over de positie van de Syrische president Assad... Wel werd de G8 het eens over een VN-onderzoek... naar de inzet van chemische wapens, zei de Britse premier Cameron. En crucially to enable an unhindered UN investigation... to establish the facts. This pledge was not expected here at the G8. We discussed it last night, we agreed it last night... and have written it down and agreed it today. De leiders van de acht grootste economieën ter wereld gaven steun aan geplande vredesbesprekingen in het Zwitserse Genève. Op diezelfde G8-top werden de regeringsleiders het eens over nieuwe maatregelen om belastingontwijking en witwassen tegen te gaan. Er is dus onder meer afgesproken dat de belastingdiensten van de acht landen gegevens gaan uitwisselen. De directeur van het Italiaanse bedrijf dat de Fira maakt is verontwaardigd over de ophef die in Nederland is ontstaan. Dat zei hij tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.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 En natuurlijk begrijp ik echt niet waarom dit, dit uiteindelijke besluit is genomen dat zo in tegenstrijd is met de eerdere feedback die positief was. De topman voegt eraan toe dat zijn bedrijf nooit technische rapporten heeft mogen zien. Ook vindt hij dat de opstelling van de NS van weinig respect getuigt voor de technici die aan het project hebben gewerkt.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 De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van de leeftijdsgrens... voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Vanaf 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 geen alcohol meer kopen. Ook wordt het bezit van drank op straat en in de horeca voor deze groep strafbaar. Het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belandt met een alcoholvergiftiging... is de afgelopen jaren toegenomen. De Verenigde Staten beginnen nog deze week onderhandelingen met de Taliban. Die hebben te kennen gegeven dat ze bereid zijn om in gesprek te gaan... Amerikaanse regeringsfunctionarissen zeggen dat de gesprekken in Qatar zullen plaatsvinden. Ook de Afghaanse president Karzai stuurt een delegatie naar de Golfstaat. Eerdere pogingen om een dialoog met de Taliban tot stand te brengen mislukten. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de omroepen WNL en PONT voorlopig zelfstandig blijven. De regeringspartijen VVD en PVDA vinden dat de twee vijf jaar langer de tijd moeten krijgen om leden te verzamelen. In de plannen van staatssecretaris Dekker moeten de WNL en Poont zich al in 2015 aansluiten bij een bestaande omroep. Morgen praat de Kamer over de omroep. De politie in Utrecht heeft iemand aangehouden in verband met een moord in 1999. Verdachte van 37 werd gepakt nadat hij vanwege een ander misdrijf DNA had moeten afstaan. In november 1999 werd een 36-jarige man doodgeschoten in een shawarmazaak in Utrecht. De politie. De Franse opsporing heeft in 2007 weer, of, de veiliggestelde sporen verder onderzocht. Nou, dat gaf vervolgens weer een nieuwe inzichten en dat was natuurlijk heel erg mooi, want er kwam ook DNA-profiel uit. Nou, en daardoor liep dus nu ook de 37-jarige man de verdachte dus tegen de land. want zijn DNA-materiaal werd gematcht in de DNA-bank. De politie kan nog niet zeggen wat de rol van de verdachte is geweest bij de moord.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 De verkeersinformatie bij de ANWB, Arnoud Broekhuis. Nog 90 kilometer, een normale spits in de zuiden lossen de dagelijkse files al wat op. In de Randstad nog niet opmerkelijk is de afgesloten a 10 ringweg Amsterdam. Die is dicht in de Koentenol voor het verkeer komende vanuit het noorden richting Den Haag. Dat heeft te maken met een kopstaartbotsing. Er staat inmiddels 2 kilometer file achter. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Knoop Klavenpolder nog altijd 9 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 5 kilometer. En nog altijd een probleem met spoorbomen... en dat is de reden dat er geen treinverkeer mogelijk is tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het verkeer is daar dus stilgelegd en de vertraging is volgens NS meer dan een uur.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 De zeven over zes, goedenavond. Het is een jongetje. En zijn naam is Laurens. Enkele dagen oud. Achtergelaten in een plantsoen in Roermond. En vanochtend vroeg gevonden door Ene Peter. En toen zag ik die baby liggen. Dan krijg je direct van de ochtend. Dan krijg je direct koude hoor. We zijn in het ziekenhuis waar het goed gaat met Laurens. En we gaan naar Den Haag voor een vraag aan de politiek. Hoe kun je dit soort situaties voorkomen? We beginnen in Noord-Ierland, want de G8 top is daar alweer voorbij. De leiders van acht van de belangrijkste industrielanden kondigen nieuwe maatregelen aan tegen witwaspraktijken en tegen grote bedrijven die de belasting ontwijken, zei de gastheer, de Britse premier Cameron. We have commissioned a new international mechanism that will identify where multinational companies are earning their profits and paying their taxes, so we can track and expose those who aren't paying. De en hoe gaan ze dat doen? Er komt een mechanisme om vast te stellen... waar multinationals hun belasting betalen... zodat ze bedrijven kunnen opsporen die te weinig belasting afdragen. Klinkt als heel simpel. Arjen van Horst, is dit een succes? Ja, zo heeft premier Kemmer natuurlijk wel gepresenteerd. Hier had hij het meeste moeite voor gedaan. Hier wil hij echt resultaat bereiken. En een van de meest opvallende maatregelen is toch wel... dat G8-landen nu automatisch toegang krijgen... tot de belastingarchieven van de andere G8-landen. Dus als bijvoorbeeld Groot-Brittannië zegt... Er woont een Brit in Canada. Zijn belastingpraktijken vinden wij verdacht. Ja, dan hoeven de Britten geen ontslachtige procedures meer te volgen om die informatie te krijgen. Dat is een succes, zegt Cameron. Een andere belangrijke maatregel, je noemde hem zelf al... Ja, ...bedrijven kunnen zich niet langer verschuilen achter anonieme postbusbedrijven in belastingparadijzen. Die zullen gedwongen worden om een ware identiteit uh, bekend te maken... Is dat nou echt een succes? Het is maar de vraag, want gaan die belastingparadijzen nu ook meewerken? Cameron had voor de g 8 uh, overleg met de Britse overzeese gebieden... die als belastingparadijs gelden. Denk dan aan de Maagde-eilanden of de Isle of Man. En had gehoopt met die gebieden ook al een akkoord te bereiken. Maar dat is nog niet gelukt. We spraken ik aan gistermiddag, Arjen en dat je erover... dat die agenda vooral gedomineerd zou worden over, door de burgeroorlog in Syrië. Uh, zijn ze daar nog ergens over eens geworden? Ja, er is wel een Akkoord van akkoord. Er was van tevoren duidelijk dat er een hele grote kloof gaat tussen Rusland enerzijds en de westerse landen. Uh, een akkoord leek onwaarschijnlijk. Er is wel iets uitgerold. De G8-landen hebben beloofd dat er nu zo snel mogelijk een vredestop in Genève zal komen. En alle deelnemers, ook uh, Rusland, ja, die stemmen in met het sturen van een VN-onderzoeksteam om te onderzoeken of en waar chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. Kun je je afvragen hoe krachtig is deze deal? Nou, Er is geen tijdschema verbonden uh, aan die top in Genève. Dus we weten niet wanneer en of die gaat gebeuren, wie er allemaal aan gaan deelnemen. En bij die andere vraag over dat VN-onderzoeksteam, ja, dan zal het toch echt afhangen van het regime van Assad of hij zo'n team uh, loslaat. Er zijn nog veel open vragen daar. Arjen van der Horst over de G8-top. Dankjewel. Josephine Trey is al de hele dag in Roermond, waar vanochtend een vondeling van een paar dagen oud werd gevonden. Je bent nu in het Laurentius ziekenhuis. We hebben gehoord hoe die was gevonden, Josephine. En in het ziekenhuis, daar is hij ook zijn naam naar vermoed, la, vernoemd: Laurens. Maar dat is eigenlijk het enige wat we weten. Weet jij meer? Nou, Jacques Tiadens weet in ieder geval meer, de directeur van het ziekenhuis hier. U bent bij hem geweest, hoe gaat het? Nou, naar de omstandigheden gaat het eigenlijk heel redelijk. Het is een jochie van uh, een dag of drie oud, uh, ongeveer 50 centimeter lang. En een, uh, ja, ongeveer zo'n 3700, 3800 gram. Ja, dus het is meer dan gemiddeld. Het is uh, ja. geen kleintje. Het laat zich aanzien als een, gezonde, ja, een jo gezond jochie. Wij staan in de hal hier. Uh, hij ligt boven. Er is politie bij en bewaking, zei u? Nou ja, het is natuurlijk een beetje een bijzondere omstandigheid. Als een, uh, een kindje wordt uh, gevonden op een gasveldje uh, dicht bij het ziekenhuis. En uh, door iemand om zes uur die de hond uitlaat, die ziet daar een kindje liggen. En via de politie. En daarna de ambulance komt dat kind dan natuurlijk bij ons uh, op de spoedeisende hulp ja, en dan komt het een beetje bijzonder het ziekenhuis binnen. Dus we houden ja, gelukkig houdt de politie een oogje mee in het zuil. Het zou best kunnen dat er, uh, uh, ja, natuurlijk de moeder zich in de loop van de dag meldt of dat er dingen gebeuren. En dan zijn we gewoon ook begonnen je opvang voorbereiden. Dit is voor u ook een unicum, neem ik aan? Nou, gelukkig komt dit niet iedere dag voor. En uh, gelukkig eigenlijk bijna nooit. Maar je kunt er uh, toch wel vanuit gaan dat het vaak hele moeilijke omstandigheden zijn... waarin iemand zijn kind uh, dan uh, ja, te vondering legt. En dan is het de kunst dat je als ziekenhuis toch op een hele goede manier opvangt. En eigenlijk heel snel ook contact zoekt met Bureau Jeugdzorg... en de Raad voor de Kinderbescherming en de Officie van Justitie. En ook nou, contact met de politie onderhoudt En dat proberen we op een hele nette manier te doen. Ja, want hoe gaat het verder met hem? Hij blijft hier nog eventjes? Nou, de, vanmiddag is een... Uh, de, ja, Via de bureau gezinszorg uh, wordt er dan uh, of wordt een, uh, een voogd aangesteld. En dat is gebeurd. Vanmiddag is er ook een uitspraak door de rechter geweest. Een, uh, een maatregel daarin. En dan uh, worden er eigenlijk ook kleertjes gekocht. En uh, daar ook wat financiën geregeld. En de Raad voor de Kinderbescherming die maakt eigenlijk een plan op wat langere termijn. Want het zou best kunnen dat moeder en ook de ouders van het kind uh, uh, worden getraceerd. En dan is dat toch het meest wenselijke dat het dan daar opvoedt. Het zou ook best kunnen als de moeder wel gevonden zou worden... dat ze er uiteindelijk afstand van zou willen doen. En om al die te bekijken, dat kijkt de Raad voor de Kinderbescherming. En die zijn er in ons beeld heel integer mee bezig. Ja, de politie heeft nu ook foto's van de baby gepubliceerd. Wat vindt ja, u daarvan? Nou ja, er is vanmorgen inderdaad een foto op internet gezet. Je kunt er heel verschillend over denken. Maar kennelijk dient dat een opsporingsbelang om de moeder te achterhalen... ...en te laten zien dat het met het jochie goed gaat. En ligt hij dan op een kamertje alleen boven? Hij ligt nu op een kamertje apart in het ziekenhuis, ja. Maar wel met zorg omringd. En hij ligt natuurlijk waar ik ben, ja, zoals dat moet met een pasgeboren kind. In dat opzicht maken we daar geen onderscheid in. Voor ons is het een gezonde baby. En ja, alleen op dit moment zijn daar geen ouders bekend. Nee, nou hebben we het al eerder deze uitzending over gehad... dat ze bijvoorbeeld in Duitsland bij de ziekenhuizen hebben ze van die vondelingenluikjes. Wat vindt u daarvan? Is dat niet een optie? Nou ja, kijk, de vraag is altijd welke oplossing je kiest voor een probleem wat heel weinig voorkomt. En, ja, ik ga daar hiervan uit dat het uh, vaak in een zwangerschap die acht, negen maanden duurt... dat mensen zo'n hoge nood dan voelen van kan ik dit kind opvoeden? Kan, ben, zit ik in een situatie om mijn kind op te voeden? Dan zijn er misschien ook wel andere mogelijkheden om ergens in de zevende, achtste maand van de zwangerschap... over zulke grote problemen ook te praten met een vertrouwensarts. En, ik weet niet, het beeld van het luikje wat ik ook zaterdag in de NRC zag staan... Uh, dat doet ook iets van eenzaamheid vermoeden. Persoonlijk zou het niet voor die oplossing zijn, maar... Ja, ik, ik. Maar ja, zo'n babytje een handdoekje op een grasveld? Ja, dat is, ook niet, dat is ook niet ideaal. Dus ik denk dat voor die mensen die een enorme gewetensnood voelen... zou je toch moeten kijken of die niet de weg naar een vertrouwensarts... of iets wat dat heel goed uh, toch, uh, dat probleem op een goede manier... opgepakt kan worden en begeleid kan worden. Want één ding is zeker, hier is natuurlijk wel een moeder... met een ongelooflijke nood die dan zover komt dat ze haar kind uh, te veronder ligt. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. De situatie in het ziekenhuis. Uh, we gaan door naar Den Haag, naar Vera Bergkamp. Goedenavond. Kamerlid uh, voor D66. Nou, het goede nieuws is in ieder geval dat, het, uh, dat de baby gezond is. Hoe reageert u op de vondst vanochtend? Nou, ik ben heel erg blij dat het goed gaat uh, met de baby. He, dat natuurlijk op nummer één. Uh, en het is natuurlijk heel dramatisch... als je je kind op zo'n manier achter moet leggen ergens. Dus ik ben blij dat het goed gaat met de baby. En uh, een baby zomaar achterleggen... dan sluit dat aan op een initiatief van Barbara Muller. Die sprak we een uur geleden. Zij wil een babyhuis oprichten... waar moeders anoniem hun pasgeboren baby kunnen achterlaten. U bent dat tegen, zo weten we. Waarom? Ja, dat klopt. Ik vind het uh, echt uh, armoede... Uh, en dat heeft een paar redenen. Ik vind het het belangrijkste dat je in Nederland heb je heel veel mogelijkheden hebt... om kinderen en, en vrouwen op te vangen, crisisopvang. En ik vind het niet goed als je als overheid dat institutionaliseert en zegt van... ik vind het goed dat je je kind anoniem afgeeft bij een, uh, een loket. Het is echt armoede, uh, je kan geen steun of opvang geven aan de vrouw... en de moeder is buiten beeld. Maar armoede, als we dat doortrekken naar uh, de situatie voor het kind situaties waarbij blijken de afgelopen jaren... dat er vaker kinderlijkjes worden gevonden van moeders die in gewetensnood zitten... en geen plek hebben kunnen vinden om hun baby's achter te laten. Wat is dan de afweging, voor u? Het nou, is natuurlijk vreselijk dat er baby's daaraan doodgaan. In Nederland zijn ongeveer 1 à 2 kinderen die ter vondeling worden afgegeven ergens. Of in een, in een plantsoen zeg maar, eindigen, anoniem. Als je kijkt naar Duitsland, waar ze honderd van die babyluikjes hebben... Uh, dan voorkomt het daar ook niet mee dat kinderen soms uh, nou ja, op een vuilnisbelt uh, eindigen. Dat hebben we gezien in Duitsland, dat is natuurlijk zeer triest. Dus het hebben van, van die babyluikjes wil niet zeggen... dat je hele ernstige situaties uh, daarmee voorkomt. Maar waar kunnen wanhopige moeders nu dan heen, volgens u? Nou, Er zijn heel veel opvangorganisaties, uh, heel veel welzijnsorganisaties, crisisopvang... waarin in ieder geval die moeder ook nog een, een, een vorm van begeleiding en steun kan, kan krijgen... En op het moment dat je zo'n kind afgeeft in zo'n babyluikje... dan kan je geen steun geven. Ouders kunnen het daarna ook gewoon spijt ervan hebben. De moeder is uit beeld en de wanhoop is, is enorm. Zoals Barbara Muller dat schetst, is de situatie een vondelingenkamer... waar je wel degelijk in contact moet komen met, met mensen die zo'n moeder opvangen. En op termijn ervoor kan kiezen dat ze dan terugkeren... en dan die anonimiteit opbreken. Maar je institutionaliseert dat als, als overheid. Als je zegt, dit vind ik goed, dan geef je eigenlijk aan... dat het normaal is dat je je kind kan afgeven in zo'n babyluik. En wij zeggen van, in Nederland heb je een heel goed opvangsysteem. Er zijn heel veel organisaties waar je niet. terecht kan. Niet alleen de formele organisaties, maar ook bijvoorbeeld kerken. Van mevrouw Bergkamp, uh, kennelijk niet voldoende. Nou, ik vind dat dat wel voldoende is. Als je kijkt, ook in Nederland is er niet een, een hele grote behoefte... aan die, aan die babyluikjes, dat is in ieder geval van mij niet bekend. Er zijn één à twee kinderen die worden, worden achtergelaten. En om daarvoor dan te zeggen... nou Zo'n babyluikje, het vinden we een goed idee. Ik zou zeggen: uh, laten we goed investeren in de opvangmogelijkheden die er zijn, dat we die behouden en dat we gewoon een goed systeem hebben qua zorg. Een strafboor en het strafbaar houden van mensen die dat, uh, die dat niet doen. Nou, ik vind het het belangrijkste dat er uh, gewoon goede mogelijkheden die we nu zijn, hebben, dat die in stand blijven. Dat vind ik veel belangrijker in het belang van moeder en kind. Vera Bergkamp van D66, dank u wel. Graag gedaan. Is de avondspits een beetje het aflopen, Arnoutse Broekhuis? Nou, dat gaat de goede kant op. We hebben ruim 50 kilometer file nog. De meest opmerkelijke zaak op dit moment is de afgesloten Koentenol. Komende vanuit Zaandam richting Amsterdam is die afgesloten. Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via de Oostging. Ofwel de borden Utrecht-Amersfoort volgen. En dan nog de problemen voor de treinreizigers. Want tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden nog altijd geen treinen. Dat heeft te maken met problemen met de spoorbomen. En Het treinverkeer ligt dus stil en houdt u rekening met de vertraging die oploopt tot meer dan een uur. Hij heeft niets te verbergen tot Maurizio Manfalotto van de fira fabrikant en Dus komt hij te zijner tijd opnieuw naar Den Haag om te getuigen voor een parlementaire enquête. Dat zei hij net tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over het mislukken van de FIRA in Den Haag. Volg volgt dat, Wilma Borgman. Hij was strijdbaar, zei je een uurtje geleden. We konden dat horen. Wat was uiteindelijk... de boodschap die hij in Den Haag wilde achterlaten? Nou ja, het komt er in het kort op neer, Tim... dat de topman van Ansaldo Breda niet begrijpt... waarom die Vira aan de kant is gezet. Uh, natuurlijk, er waren kinderziektes... maar de trein is uh, veilig bevonden door allerlei instanties. En eigenlijk is nu volgens Monverlotto de enige optie... dat ze gewoon doorgaan met die Vira. aan de vraag over de disponibiliteit om de ...se NS ce lo chiedesse is evidente la nostra disponibiliteit. Na, natuurlijk zijn wij helemaal beschikbaar als NS vraagt aan ons om weer door te gaan. Wij vinden zelfs dat dat de enige oplossing is op korte en langere termijn. ...que si sarebbero dovuti concludere, secondo un piano che già prevedeva prima brieflot. Dat is nou, nou juist wat mij zo bevreemdt. Er was een, een, een plan uh, om alle kinderziektes te herstellen en uh, aan te pakken. En, en daar, uh, daar is een, uh, een, een plan voor. En op 13 mei hebben wij uh, vernomen dat we door zouden gaan. Want uh, toen bleek dat uh, de, de uitkomst van uh, deze technische uh, rapporten en onderzoeksstructuren gewoon positief waren. Ja, hij was, je hoorde hem via de tolken, de topman van Ansaldo Breda... die niet alleen strijdbaar was, maar ook boos. Want hij vindt dat ook de NS-steken heeft laten vallen. Er was daar uh, onvoldoende deskundigheid, uh, zei hij. Uh, onvoldoende deskundigheid bij het onderhoud, maar ook bij het rijden door de sneeuw. En het is logisch dat die treinen veel onderhoud nodig hebben... want dat is bij andere treinen ook zo, bij de Thalys bijvoorbeeld. Nou ja, uh, hij maakt de indruk dat hij zelf vindt dat de Vira best weer kan rijden. In het najaar zijn alle problemen opgelost, zei hij nog. Maar uh, de kans dat dat ook gaat gebeuren lijkt me niet. Dat is een onverbeidelijk optimisme. Ja, kennelijk. Ja. Dit was het eerste deel hè, van de hoorzitting. Hoe gaat het verder? Um, nou ja, op dit moment uh, gaat het over... Eigenlijk is die hoorzitting in twee delen opgesplitst. Het eerste deel gaat over hoe het op korte termijn moet... met die verbinding tussen Brussel en Amsterdam. Uh, de staatssecretaris Wilma Mansveld heeft gezegd... dat zij wil dat er per dag weer 16 treinen gaan rijden. Uh, nu zitten de topmannen van de Belgische en de Nederlandse spoorwegen... om te vertellen hoe dat kan volgens hen. En daarna, vanavond, gaat het, uh, gaan ze praten over het weer laten rijden van een hoge snelheidslijn. Uh, dit dient allemaal ter voorbereiding van een Kamerdebat... Uh, dat morgen wordt gehouden. Uh, maar Tim, voor echte beslissingen over hoe het verder moet... met die hoge snelheidslijn, is het nog te vroeg. Want de NS heeft van het kabinet anderhalve week geleden... tot 1 oktober de tijd gekregen om duidelijk te maken... hoe zij die HSL weer kunnen laten rijden. Met welke treinen dan ook. Wilma Borgman in Den Haag. We weten dus wat hij heeft gezegd en hoe hij het heeft gezegd... kunnen we ook terugzien, de topman van de Vira... op onze website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 Nou oh ja, wij zijn klaar met die Sunshine Ninja, Ninja uit Denemarken er komt deze vrolijke groep. Aan het tijd van deze uitzending gaan we toch nog even over de eindexamenfraude hebben. Er is al heel veel over gezegd, maar op dit moment is er een debat gaande in de Tweede Kamer over het stelen van tot nu toe 27 examens. Maar Bril, met Den Haag hervolgt dat debat. Wat is de tussenstand? Er zijn een heleboel vragen gesteld hoe het zover heeft kunnen komen... hoe het nu verder moet met de afhandeling van deze fraude... en wat er gebeuren moet om het in de toekomst te voorkomen. Nou, daar gaat de staatssecretaris over een paar minuten... als het goed is, antwoorden op geven. Althans, hij gaat een poging doen, want er lopen nog uh, een paar onderzoeken. En dus zal hij vaak daarna verwijzen. Het Openbaar Ministerie doet nog een onderzoek... en ook de onderwijsinspectie is nog bezig. Maar wat ook opviel waren de Kamer brede complimenten aan staatssecretaris... Dekken, dat hij uh, snel en goed uh, had gehandeld toen de fraude bekend werd, maar hij is daar zelf wel nuchter over, want wij spraken hem vanmiddag eventjes voor het debat en toen zei hij van ja, uh, ik weet ook dat er nog een heleboel moet gebeuren, dat er ook nog wat een en ander fout kan gaan, uh, maar ook voor de komende jaren moet er nog het een en ander gebeuren, want hoe maak je een examen weer veilig, dus er ligt nog voldoende werk op zijn bordje. Uh, een oproep van de Partij van de Arbeid, zo lees ik zojuist op onze website nws.nl. De partij wil dat de school waar de examens zijn gestolen dichtgaat. Hoe zit dat? Ja, de, deze partij die heeft uh, zoveel fout zien gaan de afgelopen tijd... dat ze vinden dat de naam van die school erg beschadigd is. En dat is uh, niet goed voor de leerlingen, vinden ze bij de Partij van de Arbeid... omdat je je dan af kan vragen wat de waarde van je diploma is... als je ervan afkomt en vervolgonderwijs moet gaan doen. Dus deed het Kamerlid Jadna Nansing een oproep aan het bestuur van de school. Ik zeg ook niet aan de staatssecretaris dat hij de school moet sluiten. Dat juridisch instrumentarium heeft hij niet eens. Ik zeg wel, bestuur, denk goed na, met name in het belang van die jongeren... of jij deze situatie op deze manier in stand wil houden. Jadna Jansing van de Partij van de Arbeid. Wordt zij gesteund in die oproep? Nee, de PVV vindt wel dat de school zo snel mogelijk dicht moet. Maar de andere partijen, inclusief regeringsgenoot VVD... die vinden het nog te vroeg voor uh, die conclusie. Ik zei het eerder, er lopen nog allemaal onderzoeken. De andere partijen willen dat graag afwachten... voordat ze tot die conclusie komen dat de school echt gedwongen dicht moet. De kans lijkt me niet zo heel erg groot, overigens... dat het schoolbestuur ingaat op de oproep van de PVDA... om zelf ermee te gaan stoppen, want een eerdere... Suggestie op dit vlak van een Rotterdamse wethouder... die werd ook niet in de praktijk gebracht. Dus het is nog absoluut niet zeker dat die school uh, altijd open mag blijven. Uh, het kan nog zo zijn dat andere partijen... nadat al die onderzoeken naar buiten komen zeggen... we moeten er toch maar mee stoppen. Maar de meeste partijen vinden de oproep van de PvdA nu te vroeg. Marsa Bril in Den Haag, dankjewel. En dat brengt ons bij het eind van dit NRS Radio 1 Chanaal. Uh, ik wens een prettige, koele, dat vooral uh, dinsdagavond drinkvoldoende. Dus het advies aan iedereen ga ik ook doen. En uh, Joost Eerdmans, uh, jij gaat ook goed drinken, deze uitzending. Er staan hier twee glazen paraat, Tim. Dus dat, dat moet wel goed komen. Tenminste, als er voldoende tegengas komt, dan daar krijg ik dorst van. Uh, de dag uh, daarover hebben we het na de uitspraak in de zaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen overheerst de opluchting. Opluchting hè dat die rechtbank eindelijk eens maximale straffen durfde uitspreken tegen idioten die een grensrechter met elkaar opzettelijk doodschopten. Daar ben ik dus vrolijk van. Daar word ik blij van, dat vind ik terecht. Maar toch was bij de familie van de grensrechter ook Grote verbittering. En waarom? Omdat vijf van de acht verdachten niet kwamen opdagen bij de uitspraak. Respectloos is dat genoemd en walgelijk. En ik ben het daarmee eens. Ik zou de wet willen wijzigen, Tim. Er moet een verschijningsplicht voor verdachten van geweld komen. Gewoon opkomen dagen. Dat is mijn stelling. Ik ga ervan uit dat u wel wilt reageren daarop. Dat mag via 0811 21 of doet een hekje eens, hekje oneens. Wie zeker gaat reageren? Dat zijn de strafadvocaten Sidney Smeets en Richard van der Weijden.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1, e, het NOS-journaal. De directeur van Ansaldo Breda, het Italiaanse bedrijf dat de Vira maakt, is verontwaardigd over de ophef die in Nederland is ontstaan. over de defecte treinstellen. Het zei hij tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Volgens topman Manfellotto wordt er veel onzin beweerd. En zei hij zei dat het normaal is dat er kinderziekten ontstaan. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Vanaf 1 januari mogen jongeren onder de 18 geen alcohol meer kopen. En ook wordt het bezit van drank op straat en in de horeca voor die groep strafbaar. De politie in Utrecht heeft iemand aangehouden in verband met een moord uit 1999. Verdachte van 37 werd gepakt nadat hij vanwege een ander misdrijf DNA had moeten afstaan. De moord uit november 1999 werd gepleegd op een man in een shawarmazaak. Of de hoofdverdachte hiermee is gepakt is niet duidelijk.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 Een tropische dag vandaag, niet overal, maar landinwaarts inwaarts wel op uitgebreide schaal. In de beeld in elk geval, dus mogen we hem landelijk tropisch noemen... en de hoogste waarde in Eindhoven, 32,4% wordt gevolgd door een zwoele avond en nacht... met temperaturen die maar heel langzaam omlaag gaan... uiteindelijk vannacht rond of net iets onder de 20 graden uitkomen. En in de loop van de avond en nacht zou er dan in Zeeland... in het zuidwesten een enkele bui kunnen vallen. Morgenochtend is het droog, de zon schijnt van tijd tot tijd... en het kwik schiet omhoog, al heel snel 25 graden. Begin van de middag halen we de 30 op sommige plaatsen... en in de loop van de middag in het oosten misschien zelfs wel 35 graden. Dat is erg warm, dan ontstaan een paar stapelwolken... en lokaal kan er ook een stevige onweersbui... Voorkomen. Meer buien hebben we op donderdag en dan is het benauwd 25 graden. En vanaf vrijdag wisselvallig weer, wordt dus zeker niet meteen droog en de temperaturen gaan omlaag in het weekend tot net onder de 20 graden. AWB verkeersinformatie Nog 15 kilometer file in ons land, dus we zijn er bijna doorheen. Opmerkelijk is de afgesloten Koentunnel voor het verkeer komende vanuit Zaandam richting Amsterdam. Heeft te maken met een aanrijding en u kunt omrijden voorlopig via de Zeeburgentunnel, dat is via de oostkant van de hoofdstad. Dan ook nog file op de A16, Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en rotterdam Feyenoord 4 kilometer op de parallelrijbaan. En treinreizigers tussen Amersfoort en Apeldoorn... die nogal het te houden met ernstige vertraging. Er rijden namelijk geen treinen niet is stilgelegd. En u wordt zo lang met de bus vervoerd... maar houdt u rekening met een vertraging die oploopt tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Verschijningsplicht voor verdachten van geweld. Tempo in de Eter. Hier is uw favoriete roeptoeter. Hier is avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Goedenavond, als je stoer genoeg bent om geweld te gebruiken... dan moet je ook stoer genoeg zijn om daarover verantwoording af te leggen. Heel eenvoudig. Het is ook goed als een verdachte hoort en ziet wat hij heeft aangericht. Op dit moment zijn alleen de ouders van minderjarige verdachten verplicht... om in de rechtszaal aanwezig te zijn. Als je meerderjarig bent, kun je dus gewoon respectloos wegblijven. Zoals gisteren vijf van de acht verdachte lafbekken... in de grensrechterzaak deden. Het leidt tot onbegrip, commotie... en nog meer verdriet bij slachtoffers en nabestaanden. En daarom zeg ik... er moet een verschijningsplicht voor verdachten van geweld komen. Bel WNO, 0800 1121. Luisteraars, ik heb er zin in en u kent het recept. U roept en ik toeter. Of andersom. De lijnen zijn nu allemaal vol... Maar wacht even, bel me dan. En dat kan op 0800 1121, gratis lijn 0800 1121. Dan zit u er vast even tussen. Ik ga maar eens kijken direct naar mijn eerste beller. Loek Kustus uit Dierkshoorn. Goedenavond, Loek. Ja, goedenavond. Nou, ik ben, ik ben van mening. Ik bedoel dat de rechters op dit moment voldoende mogelijkheden hebben... om de verdachte te laten verschijnen. Ja. Mocht dat niet zo wezen, ja, dan zou er een wetswijziging moeten komen. Maar rechters kunnen gewoon uh, dus, uh, verdachten sommeren om aanwezig te zijn. En dat is door de politie moeten ophalen. Ja. Ik, bedoel, en, ja, ik zie eigenlijk geen reden waarom. Het is voornamelijk van rechts Nederland. Dus de gedachte, we moeten dit allemaal regelen. Nee, laat het aan de rechters over. Ja, grappig. Die, die ja. Onafhankelijk, hopelijk. Jij uh, dat jij wel eens andere mening erover, mm. objectief heb je ook wel eens andere mening over, maar mm. Ik, ik ben het nog steeds mee eens, ze hebben die mogelijkheden. Ja. En dan zou de, de offensieve justitie zou gewoon kunnen eisen. Ik bedoel, van nou, bij de rechter van laat die verdachte opkomen, komen ja. Probleem opgelost. En dan hoeven we niks te veranderen. Nee. Hier ligt volgens mij een taak van de offensieve justitie. Als het inderdaad nodig is om die verdachte te laten opdraven, prima. En als ze niet komen opdraven, ik bedoel, ze opgehaald moeten worden. Maar mag ik eens reageren? Want u zegt wel wat dingen, wat interessante dingen. Ten eerste. Uh, rechts Nederland. Wist u dat dit een, wets, een wetsvoorstel is geweest van allerlei Wolsen. Uh, notabene oud-rechter en PvdA oud, oud pvda kamerlid Ja, PvdA. Ik bedoel Vindt u dat mij, ook wel rechts? Uh, nou, op dit moment wel, ja. Okay. Laten we het eerlijk zijn. Ik bedoel, op dit moment, ik bedoel, heb ik in de PvdA ook geen enkel vertrouwen, meer alleen nog in de SP. Ik bedoel, heb ik nou dan ja, daar bent vertrouwen. u niet de enige. Hè? Maar kijk, u heeft wel gelijk. De rechter kan inderdaad inhoudelijk zeggen van... joh, je moet, je moet verschijnen. Dan kan de de politie de verdachte laten ophalen. Maar dat geldt natuurlijk niet bij, voor bij het vonnis. He, bij het vonnis is iedereen vrij om niet te komen. Nou ja, en dan nog, ik bedoel, dan krijgen ze het schriftelijk en daarna verdwijnen ze dus in het gevangen. Ja, maar nou, vindt u dat niet respectloos? Want dat zeggen de nabestaanden van Richard is, Nieuwenhuizen. Het is, het is respectloos. Nou ja, dan zou je inderdaad dat moeten, in de wet moeten veranderen. Ja. Ik bedoel dat als de uitspraak er is, dat de rechter dan ook de mogelijkheid krijgt in bepaalde gevallen dus uh, ja. de verdachte te laten nou ja. halen. Nee, kom, dat, en, kom dat, een eentje is... in de richting bij elkaar, vind ik meneer Kustus. Ja, vind ik niet verkeerd. Bedankt, hou vol. Heel uh, bedankt. Zeer bedankt voor je belletje. Dan meneer Loekuster. 0800 1121. Een verschijningsplicht invoeren voor verdachten van geweld. Straks twee topadvocaten. Riesert van der Weijden en Sidney Smeets. Wijnand Weerdenburg twittert oneens. Want dan moeten ze komen. Zegt uit, en ze zeggen uiteraard niks. Kijken niemand aan. Alleen allemaal nog frustrerender voor de nabestaanden. En de King twittert eens. Als je zo mans bent om de wet te overtreden... moet je ook zo mans zijn om je, aan, om je straf aan te horen... Ik ga naar Elie van Tijn uit Hengelo. Goedenavond. Goedenavond Joost. Elie. Ik, uh, ik zal het voor de verandering niet eens hebben over Israël. Dan krijgen we die rare reacties zoals de vorige keer. Um, ik ben het uh, ten dele met je eens. Ik kan me namelijk voorstellen dat niet alle nabestaanden zitten te wachten op een confrontatie met een verdachte. Ja. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat de nabestaanden het recht hebben om te beslissen of een verdachte moet komen opdagen. Maar ja. dan moet die ook komen opdagen. Ja, dat is wel wat Aleid Wolsen, meen ik, toen wilde. Want hij, daar stond erbij, als slachtoffers zelf aanwezig zijn... dan moet er een verschijningsplicht komen. Dat is, is wat die, maar dat stelde hij vast voor volgens mij niet geweldsmisdrijven. Maar ik, ik zeg met hem eigenlijk... geweldsmisdrijven moet hij altijd komen, de verdachte. Ja, maar dan win je dus in feite ook een, een, een nabestaande... Ja. om die confrontatie aan te gaan. Ja, maar die hoeft niet te... Ja. Maar dat niet alle nabestaanden nee, okay. dat oké. Eens? Maar daar kan hij zelf voor kiezen, want hij kan ook wegblijven de nabestaanden. Ja, maar ik vind het een beetje raar om voor een opkomstplicht van een verdachte... een nabestaande als het ware emotioneel te dwingen om weg te blijven. Dat ja, zit een wel, moet ik zeggen, daar zit wel wat in. Daar zit weer wel wat in. Misschien zou je dat moeten meenemen in het voorstel... dat een slachtoffer een nabestaande altijd laatste stem heeft. Ja, goed. Ja, lijkt mij wel. Elie hey van okay, bedankt. Okay. Goeie suggestie. Dankjewel. Heel goed. Peter Kleintwit het eens, maar laat tegelijkertijd groepsaansprakelijkheid... een prominente rol krijgen in het strafrecht. Want in het geval van Zwijgen werkt de getuigenis niet. Ja, ik vond die groepsaansprakelijkheid... wat de rechtbank in Lelystad gisteren van gemaakt heeft... daar heb ik toch wel mijn complimenten bij gegeven. Want dat geeft wel aan dat medepleeg inderdaad in zo'n groepsactiviteit gewoon tot een behoorlijke straf kan leiden. Althans volgens het huidige strafrecht. Want je hebt, waar je ook getrapt hebt, je hebt wel meegedaan aan de dood. Het veroorzaken van de dood van Richard Nieuwenhuizen. Hans Baas het helemaal mee eens Eerdmans. Zotte situatie dat je bij de uitspraak gewoon weg mag blijven. Verschijningsplicht voor verdachten van geweld bepleit ik 0800 1121. Ik ga eens naar Richard van der Weijden, onze strafadvocaat. Goedenavond Richard. Ja, dag Joost, goedenavond. Zeg, Richard, euh, adviseer jij je cliënten dat wel eens of vaak om weg te blijven? Veel cliënten verkeren in de veronderstelling dat, uh, dat het invloed kan hebben op de uitspraak als zij, uh, zij komen of wegblijven. Met andere woorden dat de rechter op die zitting nog een soort van dansje uitvoert en dat het invloed heeft op de strafmaat of op het ja. film in zijn algemeenheid. Dat is natuurlijk absoluut niet aan de orde. Het is, het is vooral uh, uh, een, een hoop gedoe voor gedetineerde cliënten als ze vanuit het huis van bewaring uh, met uh, justitieel vervoer... naar de rechtbank moeten nou. vaak nog via allerlei opnemen. Nee, nee, maar goed, dat dat is, is toch een heerlijk uitje. Mee. Dat is toch een fantastisch uitje. Ze is klagen uh, altijd goed. dat ze nooit iets te doen hebben in die gevangenis. Ja, nou ja, goed. Ga een keer mee met zo'n bus. Ik heb erin gezeten, Richard. Ik heb erin gezeten. In zo'n zo zo zo bus. Met een leuk muziekje op. Uh, maar goed, dat, dat gaat, daar gaat het even niet om. Uh, uh, even terugkomend op jouw stelling. Hè. Ja. Even uh, bij, bij de les blijven. Uh, ik vind dat je dat aan de rechter zou moeten... Uh, kunnen, kunnen overlaten of die al dan niet bepaalt dat een verdachte bij de uitspraak aanwezig is, omdat je uh, de, de bulk van de zaken, ja. ook als het om geweldszaken gaat, uh, dat voegt helemaal niets toe. Als, maar uh, snap jij, uh, maar even twee dingen, Riesa, onderbrekend. Eén, dat het goed wil verspeelt als je er niet bent, dat is niet alleen naar de, naar de nabestaanden, ook naar de rechter inderdaad, omdat je je gewoon afwezig meldt. Gewoon asociaal vind ik dat. Gewoon vind ik gewoon eigenlijk grof, grof, grof gedrag. En B, ja, het is inderdaad ook gewoon wie, wie, geweld, wie zo stoer is om dat geweld te plegen. die, die moet ook daar gewoon zijn gevolgen voor, voor dragen. Ja. Even een voorbeeld, hè, concreet. Een, een, een cliënt van mij die geeft jou één klap. Eén klap op je wang. En die vent die wordt verdacht voor de politierechter. voor eenvoudige mishandeling. die krijgt een straf van 30 uur omdat hij meneer Eerdmans in zijn gezicht heeft geslagen. Eén ja. klap. En dan zeg jij, die vent moet bij de uitspraak zijn. Wat voegt dat toe? Wat, wat draagt dat bij? Heb jij dan een beter gevoel daarbij dat die vent... Eh... Nou, laat ik het zo zeggen, Rizat. Stel je voor dat ik nou die klap uitdeel aan jou... en ik zou worden gedaagd, dan ga ik er gewoon zitten. En als ik, ook als ik ten onrechte, waar jullie altijd mee schermen als advocaten... van ten onrechte zus en mijn zoon, ze zijn allemaal onschuldig... dan zou je zelfs dan juist verwachten dat, dat verdachten daar gaan zitten... om hun onschuld te bepleiten, wat ze zogenaamd altijd, altijd zijn. Nou, daar is een zitting voor. Hè? Dat, is niet, dat gebeurt niet bij de uitspraak. Nou, daar heb ik het ook over. Ik heb het over de, de behandeling en, de, en het vonnis. Ja. Hm. Uh, ja. Nou ja, goed. Nogmaals, mijn, mijn, mijn stelling is dat je dat aan de rechter moet overlaten. Overigens is het zo dat bij politierechterzaken de uitspraak doorgaans meteen plaatsvindt. Dus daar heb je eigenlijk dat probleem niet. Dus in die zin ook een wat ongelukkig voorbeeld. Ja. Maar als je te maken hebt met eenvoudige geweldzaken... Ja, dat is toch echt... Je vindt het onnozel. Uh, maar waarom kun je dan verklaren... Ik vraag me af wat het, wat het bijdraagt. Nee, oké. Okay. Uh, waarom de, waarom is het... Richard, jij bent jurist en advocaat. Waarom, waarom geldt het dan wel voor minderjarigen of hun ouders... om wel een verschijningsplicht te hebben? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, ik denk, um, uh, om, om eerlijk te zijn, denk ik dat, dat het te maken heeft met... Het pedagogische, het opvoedkundige karakter van het jeugdstrafrecht. Dat men in het jeugdstrafrecht de gedachte aanhangt uh, dat een minderjarige uh, daar beter van wordt als die ook de, de, ja. de, de, de uitspraak uh, bijwoont. En dus, meerderjarigen kunnen we niet meer opvoeden bedoel je? Nou, ik, dat, dat, dat, dat, zou ik niet, dat zou ik niet durven zeggen. Alleen, uh, jouw vraag was, uh, hoe zit dat bij minderjarigen. Ja. Ik denk dat dat de gedachte... is. Nou, ja, achter, dat zal, uh, dat gaan, geloof ik wel. Maar laten we het dan ook maar doen voor, voor, voor, voor ouderen, zou ik bijna uh, gewoon zeggen. Ja, nou, nogmaals, mijn standpunt nee. is dat je dat aan de rechter zou moeten overlaten. Okay. Om dat per ja, casus, per zaak te bepalen. Omdat in de meeste zaken uh, het, het waarschijnlijk weinig toevoegt. Ja. Richard, duidelijke taal jou, uh, van jouw kant. Dankjewel, Richard van der Weijden, strafadvocaat. Tegenstander van mijn stelling, luisteraars, u hoort het. Ik zeg gewoon een verschijningsplicht opleggen aan verdachten van geweld. Komen. Want je hebt je daar te verantwoorden. En het is respectloos naar over en nabestaanden. Om, om je hielen te lichten en in de cel te blijven zitten. Zoals gisteren de, de grensrechter-verdachten dat deden. Ron Loontjes twittert, we zullen het er maar mee eens zijn. Maar laat de rechter het beslissen. R. is het met hoofdletters eens. Na misdadig gedrag, ook nog gebrek aan respect respect voor justitie en slachtoffers, niet opkomen dagen, straf naar boven afronden. En meneer Van Rest zit het ook eens, maar in de wet staat natuurlijk het tegenovergestelde. En dat, dat klopt. Uh, meneer Kreeft, Rines Kreeft uit Amsterdam, goedenavond. Hoi, goedenavond. Re reageer maar. Nou, ja, ik ben het eens met de stelling, absoluut. Ja. En, uh, dit zeggende, uh, ik zei het net ook al tegen een collega, dit zeggende denk ik niet dat het verschijnen van de mensen uh, respect bij de mensen afwinkt, want dat zit er niet in klaar uit, simpel, als iemand uh, dood yeah. is, poppen... ga je ook geen uh, respect meer opbrengen op een zitting. Zo sta ik erin. Dat kun je zeggen, Ines, maar aan de andere kant... verlangen ook nabestaanden van een... ja, zo'n respectloze verdachte, zoals jij het noemt inderdaad... toch een, een klein grijntje medeleven... wat misschien een oprechte spijbetuiging in plaats van alleen maar niks zeggen... naar de grond kijken, uh, schalkse blikken... Uh, daar, daar worden ze niet vrolijker van, natuurlijk. Nee, maar of, of je daar van een toneelstukje vrolijker wordt... Wat dan opgevoerd wordt, daar geloof ik ook niet in dus. Maar ze moeten het aanhoren. Ze moeten het aanhoren. Dat is natuurlijk zo belangrijk. Ja, ja nou, wat, wat de spreker hiervoor ook al zei, is uh, uh, de, de, de opvoedig, opvoedkundige uh, tactiek, zeg maar, die erin zou zitten. Maar ja, nou, die zo uh, lang uh, nou, niet, met, niet meer op zijn plaats, denk ik. Oké, okay, Rinus, jij bent er wel mee eens, maar je zegt eigenlijk wat voegt het wat het toe. Dankjewel, Rinus kreeft. Ook de buitenboys reageren van, de, van de, de, voetbal, de sportclub. Eerdmans zou in ieder geval respectvol zijn naar rechtbank en slachtoffers. Op mijn stelling: een plicht om te verschijnen voor verdachten van geweld. Zometeen Sidney Smeets van Spong advocaten Die twee van de acht, meen ik, verdachten trappers. Doodtrappers, zeg maar. op het voetbalveld heeft verdedigd en bijgestaan. Ik zeg als je stoer genoeg bent om geweld te plegen, dan moet je ook stoer genoeg zijn... om in de rechtszaal te zitten. Ik ga naar u bellers nog. Johan Veldhuizen uit Apeldoorn. Goedenavond. Goedenavond, meneer Mans. Ik ben het uh, zoals vaak uh, met u eens. Ja. En, uh, uh, ik vind dat er een uh, schijnsplicht moet zijn... om dat uh, recht goede uh, de afwegingen te kunnen maken. En daar hoort uh, toch ook een stukje... bijvoorbeeld een verhaal bij. Wat misschien, hè, ik wil niet... te is overkomen, maar... Wat, wat, wat... Verrouw zou misschien een strafverlichting kunnen betekenen ook. Dus het zou ook in het belang van de verdachte kunnen zijn. Ja, ja dat is nou ja. Het respectverhaal dat u voert natuurlijk. Precies. Precies, precies. Uh, vind ik dat, dat de rechter een gezonde afweging moet kunnen maken. En als iemand daar dan geen berouw over verdoont... dan mag hij ook rekenen gelijk op de volle zware straf. En daar ben ik ook meende dat uh, op het moment dat hij niet komt opdagen... dat er automatisch de zwaarste straf voor... Nou, zeker. In, ja. In ieder geval strafverzwaring zou ik absoluut voor zijn. Iemand die niet komt, eh, zonder, zonder daar een, een geldige reden voor te, te geven. Maar wat, wat ja, u zegt is ja. helemaal waar. Ze kunnen ook geen vragen beantwoorden. Hè. Ze kunnen dus helemaal niks. Rechters kunnen daar kunnen helemaal niet mee ja. uit de voeten. De situatie ook niet goed schetsen vanuit hun perspectief. Of dat al het juist perspectief is of niet. Dat, Precies. Dat doet het dan niet toe. Ja. Johan Veldhuizen, dank u zeer. Uit Apeldoorn, Henk de Groot twittert oneens. Uitspraak is nog niet geweest. Wat als er vrijspraak volgt? Lachende verdachte. Hij is het er niet mee eens. En, uh, Paul van Dam, die zegt mij eerbans oneens. Onmogelijk te bepalen door nabestaanden. Meerdere nabestaanden is meerdere meningen. Dus de rechter gewoon laten bepalen. En dat doet hij op een hashtag WNL. Een hashtag eens kunt u doen of een hashtag oneens. Maar ook een hashtag WNL. Een verschijningsplicht voor de verdachte van geweld. Ik ga naar Sidney Smeets, sprongadvocaten. Um, te Amsterdam. Goedenavond, Sydney. En goedenavond, Joost. Daar ben je. Nou, jij was gisteren bij, uh, bij die rechtszaak. Uh, zeer teleurgesteld waren jullie advocaten in de opgelegde straf. Dat betekent altijd dat de goede kant uit gaat in Nederland, uh, vind ik. Maar uh, ja, dat, dat is mijn mening. Um, wat ik mij opviel is, is dat er dus zoveel verdachten gisteren, en ik geloof niet die van jou, niet opkwamen dagen in de grensrechtenzaak. Uh, waarom kwamen ze niet? Weet je dat? Nee, nou mijn cliënt uh, was wel degelijk aanwezig en mijn ja. zoon ook. Ik adviseer uh, cliënten ook doorgaans uh, om uh, aanwezig te zijn uh, in dit soort uh, uh, zaken. Maar het is zeker geen uh, verplichting en er kunnen allerlei redenen zijn waarom je er niet bij wil zijn. Zoals in dit geval gaat het om minderjarige verdachten. Er is ontzettend veel media-aandacht uh, voor die zaak geweest ten onrechte heeft de rechtbank toegestaan dat die media uh, deel van dat proces ook uh, mocht volgen... terwijl dat in strijd is in feite met het beginselen van het jeugdprocesrecht? Ja. maar en, juist. Ja, Ik kan ja. me voorstellen dat je dan als minderjarige verdachte zegt... van ja, ik hoef niet nog een keer uh, aan plein het publiek uh, op de televisie, uh, op de radio te komen met uh, deze uitspraak. Uh, dat is het goede recht van een verdachte om daar niet bij te zijn. En laat ik het omdraaien. Uh, in jouw redenering zou jij dan ook bijvoorbeeld alle aangevers uh, die ten onrechte aangifte doen, bijvoorbeeld in zedenzaken, komt zeer vaak voor, willen verplichten om aanwezig te zijn wanneer dan die verdachte wordt nou, vrijgesproken? Valse aangifte is ook een strafbaar, toch? Ja, is heel strafbaar wordt heel weinig vervolgd. Maar bijvoorbeeld in zedenzaken komt het heel vaak voor... dat cliënten worden vrijgesproken gewoon weg... omdat de aangiftes uh, onjuist zijn. Ja. Um, maar ja, dan zou ik me afvragen... wil jij dan al die uh, valse aangevers ook verplicht om aanwezig te zijn... Nou, bij. Nou, het die, gaat bij die om die geweld, hè? Hier is, is grof geweld gebruikt. Het gaat bij om geweldplegers. Ja, dat is punt zaken 1. Zeden... Zedenzaken. Nou, ik heb het zelf over geweld nu. Mijn pleidooi was, Wolsten had het inderdaad ook over zeden. Maar kijk, het gaat erom. Mensen hebben dit gedaan. Zijn er dus ook... Nou, ze zijn er verdacht van. Nou, uiteindelijk hebben ze het gedaan, toch? Daar zijn we het nu wel met elkaar eens. Nee hoor, mijn cliënt heeft het zeker niet gedaan. Daar is ook nou juist een hele hoge beroep nog voor. Ja, dat begrijp ik dat je dat zegt. De rechter neemt een beslissing. En die beslissing wordt ten uitvoer gelegd. Of niet op het moment dat er een hoge beroep volgt. En uh, of de verdachte nou wel of niet aanwezig is bij die uitspraak, doet niks af aan die beslissing. Vind je het niet beslissing respectloos, Sidney? vind je het niet respectloos. Nee, niet per se. Niet hoor. Er kunnen allerlei, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je daar niet aanwezig wil zijn. Uh, het kan ook zo zijn en sterker nog, het is ook zo. De meeste rechters willen die mensen er helemaal niet bij. Die zeggen juist tegen de gedachte van, nou, u komt niet, hè. Maar jij, zegt, er allerlei ja. geregeld. maar jij zegt, ja, maar jij zegt, doe het wel, hè? Jij zegt voor de duidelijkheid, jij adviseert ja, je cliënten ik, om ik, het wel ik, te komen. Ik, ik adviseer vaak cliënten om het wel te doen, omdat ik het zelf belangrijk vind uh, om, om daarbij aanwezig te zijn. En om een maar wit voetje te halen, niet... of niet? Is het ook om een wit voetje Nee, nee, nee, dat, dat heeft er niks mee te maken. Die uitspraak is al genomen, ge, gemaakt, dus die, die uh, rechter heeft die beslissing al genomen. Dus voor de uitspraak maakt het heel Nee, maar voor de maatschappij en voor de nabestaanden... Voor de nabestaanden en de, de maatschappij maakt het ook helemaal niets uit. Uh, dus uh, nou, dat is geen reden voor mij om, om uh, mensen te adviseren om er wel bij te, te zijn of niet bij te zijn. Ik ga daar doorgaans naartoe omdat ik gewoon meteen wil weten wat de uitspraak is. En anders moet ik een paar uur wachten ja. voordat het op de schip bekend uh, wordt. Dus dat is een reden waarom ik er vaak uh, bij wil Sydney, zijn. Sidney, wij spraken de hoogleraar Anton van Kalmthout en Henny Sackers, hoogleraar Strafrecht. Die vonden beide het een goed idee. En dat zijn echt geen, niet altijd medestanders van mij in deze show, dat weet je zelf ook. Maar vooral bij zeden en misdrijven zeggen ze ja wie dat wie daarvan verdacht wordt die hoort er te zijn punt nou, dat ben ik niet met ze eens. en Zeker niet als het gaat om de verschijningsticht ter zitting. Want daar had je het net ook over. Ten eerste kan de rechter dat al. Er is al een wettelijke bepaling die maakt dat de rechter een verdachte die die aanwezig wil hebben... kan verplichten om aanwezig te zijn. Ja, gebeurt in de praktijk weinig hè? Dat heb ik nog niet genoemd, het argument. Nee, dat gebeurt in de praktijk gelukkig maar weinig. Ik zou zeggen gelukkig maar. Nou ja, dan werkt het dus niet. In feite een Nee, want het is in feite natuurlijk ook een hele vreemde bepaling is... die een beetje in strijd is met het recht van de verdachte om zichzelf niet hoeven belasten. Je ja, kunt je voorstellen ja. dat als er bijvoorbeeld camerabeelden of foto's zijn, uh, dat die verdachte helemaal niet in die zaal aanwezig wil zijn nee, om nee. met die foto's of camerabeelden te, uh, Ik zou te zeggen, ga nou naar die zaal toe, Sidney, van nee. dan bepleit je je onschuld als je zo ontzettend overtuigd bent van je onschuld. Daar heb je een advocaat voor. Hè? Daar heb je een advocaat voor. <laughs> ja, <die de laughs> jullie blijven wel dat verschijnen, dat is zeker. Sidney, ik ga door met Zij de bellers. Dank, dank nee, je wel, je hebt het duidelijk goed, uh, goed verwoord. Sidney Smeets, oneens dus, strafadvocaat, dank je zeer. Uh, een verschijningsplicht opleggen aan verdachten van geweld, dat is mijn u kunt blijven twitteren, want het gaat de hele nacht door op hashtag eens, hashtag oneens. Martin Hoeven zegt wie betaalt de transportkosten. Bij een dader in hechtenis, hij is ermee oneens. Ik ga gauw naar weer een aantal bellers. Meneer Van Hoorn uit Amsterdam. Goedenavond. Oh, uh, nou, ik ben het je eens en uh, niet En uh, wel eens. Omdat ik denk van iedereen moet eigenlijk komen als die. Uh, aan de andere kant. Ja. ja, nou in principe wel. Ja, aan de andere kant, uh, stel. Uh, als je alleen verdacht bent, wordt het natuurlijk een ander probleem. Uh, vooral met alle mobiele, weet ik het allemaal tegenwoordig. Stel je voor, jij, uh, uh, eer, maar jij molesteert een kind, ik sla jou voorop. Dan moet ik daar eens een plein publiek, moet ik mij dagelijks laten zien. Ja, als jij zo. Dan wordt het probleem. Ja. Stel, dat ik, dan stel dat ik nou alleen verdacht ben, nog niet schuldig natuurlijk. Maar je hebt wel van het uh, typische foute uh, Nederlandse spreekwoord van waar rook is, is vuur. Hmm. Ja, dat wordt altijd goed. Dus dat ja. is beschrikkelijk. Stel, je hebt niks gedaan en je zit daar, iedereen ziet jou... en dan zegt allemaal van, kijk, kijk, zo ziet hij eruit. Maak een fotootje en klaar ben je. Klaar. Ja, je mag niet fotograferen, hè? Nee, een, daar ben ik, nee daar... toch, Ze onthouden je gezicht. Dus natuurlijk, ja, eigenlijk is het natuurlijk ja, niet. Ni ja, eigenlijk... Je zit met je rug overigens, want ik ben vaak bij rechtszaken geweest... je zit overigens met je rug altijd naar het publiek je erin, toe. Dus... Je moet eruit. Trouwens, is, ja. is een politieke partij van jou nou niks onderhand? Een politieke partij? Nou, ik zit ik zit bij een ja, mooie lokale jouw politieke. Partij. En jouw onderwerpen, uh, ja, die duiden toch allemaal naar een bepaalde richting. Ik denk van nou. Nou. Nou, wie Vildes weet. Tildes is, is van de VVD weggestuurd. Die hebt, dat ja. is wat hij nu <laughs> heeft gedaan. Dit is geen zet tijd voor we politieke lopen. partijen, zeg ik erbij. Meneer Van Hoorn, dank je wel. De zet tijd voor politieke partijen die komt weer over een paar maanden, geloof ik. En eh, voorlopig is dit gewoon een ja, niet-neutrale... Dat kan ik er ook niet van maken... maar eh, wel een, een, een niet-partijgebonden radiorubriek. Eh, eh, we gaan eens kijken naar uw tweets. Martin Hoeven zegt wie betaalt de transportkost. Die hadden we toch al gehad. Joop Meijer is het ermee eens. Aanwezigheid zou niet meer dan normaal moeten zijn. De huidige wet is Omgekeerde wereld, volgens mij. En Thomas Kramer zit het oneens. Zij die brouw willen tonen, doen dat. De anderen maken alleen kosten voor transport. Ik ga naar Ralf uit Talleur. Goedenavond. Ja, met uh, Ralf Marvans. Ja, nou, ik ben het toch, toch niet eens met je, Joost. Ik vind. Ik zou er zelf namelijk ook helemaal geen behoefte aan hebben. Die de spreker nummer twee, die had er toch vond ik een mooie stelling over. Maar ik zou zelf zeggen, ik, ik, ik kan me ook niet anders voorstellen. Ik zou die smoolwerken gewoon niet willen zien. Dan word je toch misselijk van. Dan ga je alleen maar... Maar ik de nadruk op wil leggen dat, dat, de, dat de straffen voldoende zijn. En in dit geval denk ik, als jij als minderjarige volwassene gedrag vertoont met met met dit yep. met de stappen. Dat moet je ook als volwassene Ja, dat is niet gebeurd. Dus dat heel he? belangrijk. Daar ben ik het ook helemaal mee eens over. Maar daar, daar ging het in, daar gaat nu maar daar, ben ik, daar ben ik het absoluut met je eens. Maar juist die koppen zien als, ze worden, als het volgens wordt voorgelezen, dan die koppen zien zoals nu dat ook gebeuren bij die drie van de acht. Dat, dat vind ik juist heel belangrijk. Dat, ik snap nee, niet dat je nee, dat niet. Dit... Dit mensen, dat heeft totaal geen, geen berouw en respect. Dat is dus al aangetoond. En dat, uh, kennelijk zullen ze dat ook niet krijgen. Want als een van die vaders die geeft dus al het voorbeeld, dan nou kan je dus nagaan hoe die zoon zich later gaat ontwikkelen. Thuis leert hij het niet. Gelukkig zegt die vader dan zes jaar, en dat vind ik toch te weinig hoor. Ik heb mij al ja, het is wel het maximale bijna. Acht jaar was het maximale geweest. Maar dat ja, is op goed. Het is in ieder geval. Ik vond de, oh, ik vond de redenering van de rechtbank daar uh, vond ik, daar kon, uh, kon ik weinig uh, fout in vinden. Gisteren. Ja, ze kunnen niet anders gezien de, de, de, wat ze te, de, de regels die ze ten, ten doel staan, in dit geval kunnen ze natuurlijk ook niet anders, nee. maar het blijft onbevredigend en ik vind het, ik vind het een mogelijke manier van, van optreden ja. dat, dat kan je niet hard genoeg bestraffen en, okay. en dan vind ik het toch in dit geval veel en veel te weinig en ik heb ook geen enkele zin om, om tegen dit soort spoorwerken aan te kijken, nee. dus dan mij alleen nog maar meer gruwel bezorgen, en, Rolf, alsjeblieft niet. Alsjeblieft... Goed, Dank je wel. Ja, ik zie uh, een rechtsgeluid, ik weet dit, maar zo ben ik. Nou ja, dat past. Dat past hier hoor. Je mag maar rechts inhalen, Rolf, in deze avondspit. Dank je wel, Rolf Margadant. Het is inderdaad links of rechts inhalen, het, maakt mij niet uit. Maar het verkeer komt van rechts en rechts heeft nog altijd voorlang in Nederland. Uh, we gaan eruit met Mark van Kalsbeek, die twittert het eens, maar niet alleen voor geweldsdelicten. Als je berecht wordt, moet je aanwezig zijn. Dat was de stelling van vanavond. We zijn twee glazen water verder. En we geven het stokje over aan kunststof. Daarin theatermaker Adelheid Rozen te gast, Jelle Brouwer presenteert. Omroep WNL is er vannacht alweer met het programma Nog Steeds Wakker. Zij hebben het vannacht vanaf twee uur over de stichting ZZP. Ze hebben D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven over de mediawet. En de eerste Hollandse Nieuwe wordt vannacht geproefd. Luisteren dus vanaf twee uur naar Nog Steeds Wakker, Nog Steeds Lekker. Op Radio 1 volgens op Twitter. Radio Roeptoeter is er morgen weer vanaf half zeven avonds. Hier op 1. Fijne avond en tot morgen.